In die periode werd onder meer crimineel Alex Gillis geliquideerd. Ook was de organisatie waarschijnlijk betrokken... bij de vergismoord op Stefan Regalo-Eggermond. Kalitje is niet aangeklaagd voor concrete liquidaties... wel voor lidmaatschap aan een criminele organisatie. Bij een brand in een Tsjechisch verzorgingshuis zijn acht doden gevallen. Volgens de Tsjechische televisie raakten zo'n 30 mensen gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel bewoners als personeelsleden. De brand brak kort voor vijf uur vanmorgen uit in het tehuis voor ouderen in het noordwesten van Tsjechië. Ook twee brandweerwagens uit het nabije Duitsland hielpen bij het bestrijden van het vuur. Bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa dreigen opnieuw stakingen. Het personeel wil meer loon en betere werkomstandigheden. In november werden daarom ook al werkonderbrekingen gehouden... waardoor honderden vluchten moesten worden geschrapt. Sindsdien hebben bemiddelingspogingen weinig opgeleverd.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 Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat bij Muiden 3 kilometer file en de vertraging is daar 5 minuten. Is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht, dus de vertraging zal nog wel wat oplopen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oké, okay, maar de textiel, textielstraakzaak. Uh, ja. Die bestaat nog steeds in de ja, Haldenstraat. mijn uh, opa en oma hebben een textielzaak. Of hebben, ja, hadden natuurlijk. Een textielzaak in de, in de Haldenstraat. Dat was voorheen een schoenenzaak, maar die zaak bestaat nu nog steeds. Mijn zuster exploseert die zaak. Ja, dus ik kan de, me herinneren. Dat was schuin tegenover de slijterij van Brokmeijer. Ja, ja. Dat was uh,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 Uh, bij Hart van koeling en, en, en ik werkte dan nog uh, in mijn vrije tijd bij Duivenvoerder natuurlijk. En op een gegeven moment belde mijn vader op en die zegt... Uh, mijn buurman, hij woonde in de verzandenstraat daar was de familie uh, Molenaar, die heb twee uh, vergunningen te kopen. Het was eigenlijk voor het eerst dat de gemeente toestemming van... gaf... om die vergunningen over te dragen. O, en, en...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 Kijk, daar komt hij aan, hè? De haringkaar. Dat was uh, Van Kessel en Paro aan de zee, bij Oud-Sandvoort. Pieter. Ja, geweldig muziek. Passend bij het onderwerp van vandaag. Want, uh, lieve luisteraars, dit is programma ZFM Oud-Sandvoort. En vandaag praten we met Jaap Kroon. En wilt u reageren, dan kan dat. U kunt gewoon bellen. Uh, 023 57 303.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 Echt uh, ongelooflijk. Ik, verkoor, ik verkoor, verkoop, met één vis kan veel meer dan met, met de hele strand in. Ja. Ik heb nog nooit een strandwachter dat... meegemaakt die miljonair is geworden. Nee. Ik ook niet. Dat moet ik heel lang denken. Ik weet wel, de paarden zoals Tijden aangesloten hebben het heel goed gedaan. En uh, Simon van de Staaij hebben het ook wel heel goed gedaan. Die hebben heel goede tijden uh, meegemaakt. Maar het is buffelen van s'morgens 6 tot s'avonds uh, 12 uur. Een, het is een uh, hondsberoep, echt. Verschrikkelijk. Ja. ja. Dan kan je een beetje haarringen gaan verkopen. Ja. Het leek mij makkelijker. Ook wel vrij zwaar, maar het, het is makkelijker als ze uh, dat op- en afbreken en een hele gedoe met de schilderen de hele winter. Uh, echt, ja, uh, Zo stront, het is, dus, uh, ik... We hebben er weinig geld mee verdiend in ieder geval. Ja, maar dan stop je op een gegeven moment met de strampavioen en dan, je hebt net gezegd, dan heb je een heleboel andere functies gelopen, van Fokker tot CBS en uh, noem het maar op.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 Ja, ik, ik werkte gewoon bij Fokker, Chandor. Uh, dat is een Suriname, dat was een voorman. En uh, ik, het was hartstikke leuk, ik moest het Stabilo maken van die uh, toestellen. Wat moest je? Het Stabilo, zeg maar het achtergedeelte van zo'n Fokker 27. De start? Ja, de start. Die wordt dan in een autoclave, worden de onderdelen Niet van, gelijnd, die, techni niet van die technische termen, joh. De natuurlijk uh. de beste, misschien wel even de, ja, de beste techniek om uh, dingen aan elkaar... Uh,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 Nee, zegt hij Want Het is zo makkelijk. Dan ga je naar de boulevard en dan verkoop je op zondag zoveel en dan verdien je zoveel. Nou ja, ik, ik me over laten halen. 1 april 1976 heb ik dat van die uh, mensen gekocht, bevaar hebben ze het trouwens betaald. Ik heb het wel terugbetaald binnen een jaar maar die die toen ben ik met die met die vis begonnen ik vond in het begin ik vond het moeilijk ik, ik ook ik verkocht ook niet zoveel en ik nee ik vond het, ik vond het uh, maar, was het één kar of twee karren? ik had twee karren mijn vrouw, mijn, mijn ex vrouw die stond op de boulevard en ik deed strand ja dan moet je over strand gaan en ja strandrijden. Maar ik had toen een Land Rover met een houten kar zonder koeling Zo gewoon helemaal open weet je wel gewoon in weer en wind en, uh, we. Maar toen was het op het strand ja, toch qua hoeveelheid mensen drukker, zeg maar. Ja. Tenminste, laten we zeggen, op een andere manier werd er gerecreëerd, zeg maar. Nu uh, zie je op het strand eigenlijk veel minder mensen. Wat had je allemaal niet die kar op het strand? Nou, op het strand je? had ik uh, zeg maar zure haring, panharing, Hollandse garnalen, Noorse garnalen, koude gebakken vis en haring, dat was het. Maar geen gebakken spul. Koud, ja. koud. Ja, gewoon koud. Ja. Ja. En die handel, dat ging beter in, dan de Het was wel veel beter, want ik kijk, 76 was denk ik een van de mooiste zomers van uh, de laatste 100 jaar. En uh, dus ik heb, in dat jaar heb ik wel aardig uh, wat verkocht. Maar je kreeg natuurlijk uh, bijvoorbeeld 77. was een stukken minder. En toen hadden we, hadden we het gewoon uh, vrij slecht. Adem, nee, ja, je, je praat er zo simpel over, je moet het wel allemaal inkopen. Dus ging je dan smorgens ja. naar Muiden toe om de inkoop te doen? Nee, dat, kijk, ik, ik, ik, ik vind dat je je meeste aandacht aan de verkoop moet besteden, dus het minst wel aan de inkoop qua kwaliteit, maar dat moet je andere mensen laten doen. Dus ik, ik, ik had gewoon groothandelaren die, die, die gewoon s'avonds of s morgens belden en die zeiden, ik moet dat en dat hebben. Dan kocht je eens te veel of te weinig en dan moet uh, je gewoon, dat zien wel. Maar ja. dat was natuurlijk wel moeilijk, dus dan moet je een beetje vingerspitzen voor hebben wat je moet inkopen.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 Ik bijvoorbeeld 1200 gulden? Dat kan niet. Ik denk dat kan niet. Nee. Ik denk het is 30 keer zo druk. Moet je ook 30 keer omzetten nou hebben. Ja, het zit natuurlijk wel een een soort beperking aan, natuurlijk wat je kan verkopen, maar.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 Maar uh, uh, zo'n kar, zo'n uh, mobiel visrestaurant noem je dat. Vitrine-restaurant? restaurant Klonvies-vitrine-restaurant. <laughs> vitrine ja. Vitrine -restaurant. ja. Uh, dat zijn wel investeringen. Uh, ja, dat zijn aardige investeringen. Je ja. nou een praatje over 300.000 uh, gulden. Ja, zoiets heb je wel denken. ja. ja. Toen de tijd, uh, ja. Ja. ja. Nu twee uh, tonnen uh, euro's, denk ik. Maar uh, heb je dat geld? Ja.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 Een opmerking van jou. Kijk, het gaat er natuurlijk om. Je kunt natuurlijk wel uh, zeggen: ja, het is slecht weer. We zullen vandaag niks verkopen. Porsche kan ook zeggen: het is niet in een crisis. We verkopen gereed. Maar ze verkopen dit jaar of afgelopen jaar het meeste Porsches ooit. Dus ik wil alleen maar zeggen: dat, dat doen ze zelf. Ze zijn zelf heel goed, inventief, creatief. En al die uh, marketinguitdrukkingen zijn ze mee bezig. Dat moet je zelf ook. We moeten aanvallen. Wij zijn Ajax, zeg ik altijd: aanvallen. Bakken. Al is er niemand. Bakken.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 Dus, dus, dus ze zullen iets vreselijk goed doen. Ik, had, als, ik denk het enige ook in Nederland: uh, 30 jaar geleden een dia-presentatie. Had niemand in een kar, dan praat ik over. He. Maar dat had ik gezien natuurlijk van McDonald's. Daar ging dat zijn spier speer nu heb je hier de uh, uh, geloof ik, zo, uh, een vergeld ding hangen. Maar. Uh,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 Snap je? Die, die, die, die doen het beter dan ik. Die, die, die verzorgen een klant, mijn zoon bijvoorbeeld, die verzorgen de klant beter, veel beter dan ik. Die, uh, ik, ik, heb, uh, ik heb jou een keer uh, geobserveerd. S'morgens vroeg om 9 uur in de, voor de loods in uh, uh, Nieuw-Noord. Ja?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 Ja. Die we zelf maken, niet zozeer of mijn personeel het goed doet. maar fouten die de zaak kroonvries maakt. Ja. En die moet je eruit proberen te halen. Hè? Nu, ik heb in het jaren geleden begonnen, heeft, heeft het teruggesmaakt. was alles naar wens, uh, een plezierige dag. Uh, uh, kom goed thuis enzovoort. En dat houden wij erin. Dat, dat, dat moet je gewoon doen. Het in het begin keken die, me in, die Amsterdammers die kijken ons heel vreemd aan. Die dingen die gaan ze nemen in de maling, weet je wel, een plezierige dag. En dan keken ze me aan, dingen hebben uh, nog nooit gehoord. We gaan weer even naar de muziek luisteren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 Heeft zondag weer verloren Je hebt een vadervlek En heeft je zoontje Duipboom zitten spelen Met je cassettedek. Ga dan maar Pootje baaien in Zandvoort Pootje baaien in Zandvoort Met je vrouw En je problemen die nemen ze mee Pootje in Zandvoort Broodjes en koffie gaan mee Gezelligheid en muziek van André van der en Pootje baaien in Zandvoort Dit is uit Zandvoorts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 En dat moet allemaal... Uh, maar ja, maar even, je, jij moet dus inkopen, de vis inkopen. Dus ja. jij gaat s'nachts ja. om 12 uur je man de veiling bellen. Ja, ik bel gewoon op, ja. En, en, en wat voor, hoeveel producten gaan er omheen? Want We Je koopt in. 80 producten. Neem, neem nou eens haring. Ja. Hoeveel haringen bestel je dan voor de ja, volgende morgen? hebben zeg maar dat ik op voorraad heb altijd wel, uh, zeg maar... Uh,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 en dan wordt hij zelfs beter. Oude haring. Nee, niet oude haring, maar haring die dus rijper zijn. Oh. Ja, dat, dat ja je, je, je denkt dat is niet een paar dagen Het is zo natuurlijk, als jij een, een koe gaat, nu gaat slachten en je haalt het vlees eraf. En je denkt, ik ga lekker zo'n zo, zo stuk vlees bakken, is hij niet te eten. Ja, ik heb in de oude stukken gelezen uh, over de haring. Je hebt er een boekje zelfs over. Uh, de haring is gezond, je, je eet ze zelf een heleboel. Ja. Ze zijn cholesterolverlagend en verhoogde potentie. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat is Ik ben dus, super potent ook. <laughs> ook, dus, euh, ja. Nou, dat is iets voor een man hier in Zandvoort. En meer haring. Ik eet die haring, ja. Uh, maar kan je in het kort iets zeggen over de haring? Want je bent de haringdeskundige. Je... Ja, natuurlijk. Wat, maatjesharing, uh, wat is dat nou? Maatjes uh, Maatjesharing is uh, anderhalfjarige haring die nog geen geslachtsproductie heeft. Daar het woord maatjes. Maatje. Ja, een een, een groen, groene link, zeg maar. groene haring ook. Dat is het woord ervoor. Kijk, uh, zodra haring. Hè, die, kijk, iedereen leeft om voor te bestaan.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 is, is, is, is, het, is het, het meest geschikt voor de haring die wij hier in Nederland consumeren. Maar wat ik van jou wel eens gehoord heb, je hebt Kanaalharing en je hebt de Doggersbankharing ja. en... De, de Fifty haring, Engelse betekent... Ierse Iersharing. Zie je de verschillen ook? Ja. Ja, okay. meteen. Ja. Dus als jij een bankharing... het aantal rugwervels bepaalt het ras. Maar niet dat ik dat al die rugwervels kan tellen, maar ik zie ook...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 die werkt zo, de, de cellen worden gekneust. Het onttrekt vocht aan een product. En vriezen is eigenlijk, uh, ja, je onttrekt, hoe, hoe laten we zeggen, hoe je invriest... hoe uh, beter de moleculen stilstaan, hoe minder je dus je last hebt van kneuzingen van de cellen. En nou, uh, als je dus die, zeg maar, die haring die zeg maar tien maanden in de vriezer uh, heeft gezeten...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 Uh, zou ik zijn zo oog even... Ja, nee, ik dat geloof doe je ook niet. Niet. <laughs> Ik zie helemaal voor me zitten. Ja, nee, maar, <laughs> Wie het doet, ja, ik ben de ogen te <laughs> kijken. Uh, lieve luisteraars, je kunt nog steeds bellen 5730393 als u vragen heeft aan Jaap Kroon. Uh, Jaap, we gaan even het vis verlaten. Uh, je hebt nog een paar hobby's. ja.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 Ontwikkeld. Hoeveel heb je er? Nou, auto's. De meer oude auto's. 1, 2, 3, 4, ik geloof 5. 6. Rijden wel eens in? Ja. Je hebt ongeveer tijd voor? Niet heel, niet heel veel. <laughs> maar ik heb af en toe een huwelijkje. En, uh, mijn zwaag gaat eerst trouwen. Dus, uh, dan moet je weer, weer, rijden. weer rijden. In Goes. Je, je hebt paarden. Paarden, ja, dat is mijn grootste passie. Heb je er wel eens tijd voor? Ja. Ik rijd regelmatig met die paarden door het dorp. Hè, zoals mensen wel. Uh,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 ja dus uh, inderdaad ik verzorg die dieren heel goed ja. <laughs> in mijn motorarium <laughs> uh, ja en uh, ik ben een vies nee oh. <laughs> maar uh,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 Bye. <laughs> Jaap ook een hobbelpaard heeft? Jaap, geen hobbelpaard, nee, ik... geen hobbelpaard. Nee, ik... ah, kijk. <laughs> ja, we duiden wel een liedje over het hobbelpaard. Dat allemaal bij uitstand voorts. Dankjewel, Rob Harms. Weer goed gedaan. Als uh, de regisseur en de techneut van vanmorgen. Uh, Lieve luisteraars, we praten met Jaap Kroon uh, over zijn leven en zijn passies. En dat zijn er een heleboel.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 Kan je er een, twee Nou, minuten. zeg maar uh, het verlichten van de Watertoren, de Stoel in C, het beeld, uh, de Verzetstrijder, uh, de muziektint. Uh, ja, en uh, we hebben Klaas Koper ook ondersteund. Uh, nou ja, nog heel veel uh, muziekfestivallen, de piano. We hebben ook, geloof ik, nog iets aan het uh, orgel uh, geschonken, dacht ik. Ja. Yeah. Op het laatste moment nog. Wat dat betreft, ja, nou ja, dat is nog wel heel wat kleiner. Met dat ben je een hele sociale zandvoerder. Nou ja, ja, ik vind het niet, dat niet. kun je niet over jezelf zeggen. Dat nee, zelfs. maar dat kan ik dan beter zeggen. Ja, dan. Ja. De, de, nou ja, de Stichting Strandkorrels is in ieder geval niet. Uh, hm. Heeft niks met zaken of wat dan ook te maken. We willen eigenlijk helemaal niet te veel uh, over praten. Maar als mensen uh, zeg maar een leuk idee hebben en die denken, nou ja. dan kunnen ze dat als bij ons uh, indienen.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 sja la Ja, die weten hoe het kwam sja la Want ze zaten mishoot Sja-la-la-die, En je gaf zusterjes brood sja la la Als een brood Heef jij me lachend aan Mijn haar Sla. Ik was meteen vriend op jou. En zag ik jou dan weer? Dan zei ik kier op kier. Er is geen ander meer waar ik van hou. Mooit vergeet ik niet een diepe dag. Sjalalawi, Dat ik jou voor het eerst zag. Sjalalawi, sjalalala. Mooi is leven met jou. Jij bent de zon in mijn leven. Door deze duiven... Ja, wat was dit Rob? Ja, alle duiven op de Dam. Ja. Ja, speciaal voor de duivenmelker tegenover. <laughs> ja, ja, ja, ja. Geweldige muziek. Uh, ja, we komen aan het laatste stukje afronding van dit uurtje. Uh, een paar tips die jij altijd geeft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 Denk nog steeds. Ik zwijg. Want ik vind het een hele goede wijsheid, Jan. Dank je wel. Ik uh, wens jou enorm veel geluk toe. Uh, voor het komend jaar en de jaren daarop. Dank dat wel. je Dat je het lekker druk krijgt. En dat je elke morgen om negen uur aan de overkant in je auto zit. En kijkt hoe de karren uitrijden. Pff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 Zoek ze. De eieren? Het. Ja, de paas. eieren. Ze liggen door het hele dorp. En, en neem een haar Ben je ja. ja, dat lijkt me het allerbeste. Ja. Luisteraars, dit was het programma Zetten van mijn Oud Zandvoort. Rob Harms, bedankt voor de techniek en de regie. Graag gedaan. En uh, lieve luisteraars, tot volgende week zaterdag.